De Radio 1 Sportshow. Show. Bruxella Carrasso en Tom van Heck. We nemen zo de beurzen even door in deze roerige tijden. We kijken ook vooruit naar de Tour de France. In dit geval met de vacanzo ploeg met vijf Nederlanders. Eerst krijgt u het nieuws van Job Boot. De aanklagers in Noorwegen achten Anders Breivik ontoerekeningsvatbaar. en eisen daarom een psychiatrische behandeling. In dat geval moet de Noorse massamoordenaar van de aanklagers... mogelijk de rest van zijn leven in een kliniek blijven. Als de rechter hem toch eh, toerekeningsvatbaar acht, eisen de aanklagers 21 jaar gevangenisstraf. Zolang hij een gevaar vormt voor de samenleving... moet zijn celstraf worden verlengd. ik zelf houdt vol dat hij geestelijk in orde is. Anders, Breivik, wordt berecht voor de moord op 77 mensen... vorig jaar in Oslo en op het eiland Utoja.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 In maart kregen 630.000 ouders een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarin stond dat de aanvragen voor 1 mei ingediend moesten zijn. Dan zouden de paspoorten voor de zomervakantie klaar zijn. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in het zuiden van Nederland. Er zijn hevige onweersbuien met hagel en zware windstoten op komst. Plaatselijk kan in korte tijd veel regen vallen. De slechte weer treft voornamelijk de provincie Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten van het land. De NS zet minder treinen in.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 Leers heeft Irak nu 5,5 miljoen euro toegezegd voor projecten om de terugkeer toch mogelijk te maken. Die 5,5 miljoen is bedoeld voor met name de problematiek van de, zoals dat dan intern ontheemden heet. En we willen ook een aantal mensen de gelegenheid bieden om te studeren. Irak krijgt het geld alleen als het aan de gedwongen terugkeer meewerkt.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 Een man uit Halen in Limburg is volledig uit zijn dak gegaan... toen medewerkers van de gemeente een hek kwamen weghalen. De man had het hek illegaal voor zijn huis neergezet. Volgens Limburgse media gooide de man met molotov-cocktails... en bedreigde hij de politie met een kruisboog. De politie zegt dat er sprake was een, van een dreigende situatie... maar wil de details niet bevestigen. Toen agenten de woning van de man binnenvielen, bleek dat hij was gevlucht. Met behulp van speurhonden en een helikopter wordt naar de man gezocht. De politie heeft een verdachte opgepakt van het ongeval vanochtend vroeg op de A73 bij Nijmegen. Bij dat ongeval kwam een chauffeur van een vrachtwagen om het leven. De verdachte is ook een vrachtwagenchauffeur. Hij is gezien door een getuige, zegt de politie. Die zag even verderop op de vluchtstrook van de snelweg ook een vrachtauto stilstaan. Nou, die gegevens uh, heeft hij doorgegeven aan de politie. Uh, en verder onderzoek uh, heeft opgeleverd dat we de chauffeur van die vrachtwagen uh, als verdachte konden aanmerken. En die man is om kwart over twaalf vanmiddag in Nieuwegein uh, aangehouden. Zijn vrachtwagen is in beslag genomen voor technisch onderzoek. De man die de bommen maakte voor de aanslagen op Bali is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. De 45-jarige Oemar Patek wordt gezien als een van de sleutelfiguren... Er was een levenslange celstraf geëist. Bij de aanslagen op het Indonesische eiland... kwamen in 2002 meer dan 200 mensen om het leven... onder wie vier Nederlanders. De aanslagen waren het werk van het terreurnetwerk Jamaya Islamia. In 2008 werden in Indonesië drie daders geëxecuteerd... voor hun aandeel in de aanslagen. Twee andere verdachten kwamen om toen de politie hen wilde arresteren. Ook de derde Nederlandse ploeg heeft de formatie rond voor de Tour de France. Vacan Soleil DSM...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 Het weer vanavond vanuit het zuiden felle buien met onweer, windstoten en mogelijk hagel. Temperatuur die daalt tot zo'n 12 graden. Mooi gebewolkt, maar ook af en toe wat zon. Het wordt dan 19 graden. Zaterdag is het zonnig en zondag weer geregeld een bui. ANWB Verkeersinformatie. Het is drukker dan normaal op donderdag. Dat komt door een aantal aanrijdingen. De, de meeste vertraging heeft het verkeer rond Utrecht en Rotterdam. Van de 42 files zijn dit de langste. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en de afrit Bunschoten 12 kilometer. Verderop op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Staat tussen Stroel en de afrit Hoenderloo 7 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culebo Culemborg en het knooppunt 8 kilometer. En een gekantelde vrachtwagen zorgt op de A9 ook maar richting Diemen... Tussen het knooppunt Raasdorp en het knooppunt Holendrecht voor 14 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Ost tussen Grijsort en het knooppunt Valburg 9 kilometer. En door een ongeluk op de Duitse A40 kan het verkeer richting Duisburg op de A67. Eindhoven richting Venlo. Vanaf het knooppunt Zaarderheiken omrijden via München Gladbach over de A73, A74 en de A61. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Acht minuten over zes. De VRE-bacterie moet door alle ziekenhuizen op dezelfde manier worden aangepakt. Althans, als het ligt aan het RIVM. We praten erover. En de nummer één kenden we al. Nu de andere op de PvdA-lijst. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Want uh, de kandidatenlijst voor de Partij van de Arbeid... voor de verkiezingen 12 september... is vanmiddag gepresenteerd in, uh, in Den Haag, toch? Oh, Wilco Boon? Zeker, Luzar, ja, in de... Den Haag, in het Communicatiemuseum. Precies, de favoriete plek volgens mij van Diederik Samson ja. uh, om te communiceren. Hij komt er graag. Zeg, wat, wat vind jij het voor lijst? Nou, ik vind het eigenlijk een van alles wat lijst. Er staan heel veel verschillende typen politici op. Er is niet één duidelijke politieke lijn in te ontdekken... behalve dat ze natuurlijk allemaal sociaal-democraat zijn. Uh, maar er zit van alles in, van, van oldschool sociaal-democraat to, tot sociaal-liberaal. En, en verder geen grote verrassende namen. Mensen van wie je nu al weet dat ze voor veel rumoer gaan zo zorgen... Maar uh, tegelijkertijd is er ook wel een beetje vernieuwd. Er staat bijvoorbeeld een diplomaat op de negende plaats, plaats Desiree Bonus. Op, op tien staat voorzitter John Kerstens van FNV Bouw. Uh, dan staat er nog een financiële whisket van het ministerie van Financiën op nummer 13. Maar tegelijkertijd dus uh, veel oude getrouwen zoals uh, Plastek, Timmermans en Hamer. Ja, want Timmermans, he, hoorden we eerder in een gesprek met jou uh, met Samsom. Die heeft hij erbij weten te houden. Ja, ja, en die wilde zelf ook graag. Dus die staat weer uh, hoog op de lijst, op acht. Ja, en je noemt net Kerstens van FNV Bouw. Oh, uh, is dat ook denk je bedoeld om die banden met de vakbeweging een beetje aan te halen? Ze hebben natuurlijk ook Jetta Kleinsma op nummer 2. Ja, precies. Inderdaad. De Kerstens in de van Bouw, Kleinsma op 2. De, de, de kwartiermaker van de nieuwe vakbeweging. En dan ook nog de terugkeer van Meili Vos op 20. Zij was eerder al eens Kamerlid. De vorige keer werd ze onverkiesbaar gezet. En nu staat ze op 20. Zij is van de vakbond van ZZP'ers, van zelfstandigen. Dus ja, de Partij van de Arbeid wil blijkbaar... Uh, de, de aanhangers van oude bonden en, en nieuwe bonden werven. Dat is ook niet zo gek, want uh, in verliezen aan, aanhang aan de SP. Ja, en dat ze daar wat aan proberen te doen, dat is dus uh, wel logisch. En Meili Vos was vorige keer de teleurgestelde. Wie zijn dit keer de teleurgestelde? Uh, nou, bijvoorbeeld, het meest opvallende is Jeroen de Lange. Hij was pas een half jaar Kamerlid, komt van de Wereldbank. Hij werd door iedereen gezien als een grote belofte. Uh, ja, en hij werd nu plotseling op de 36e plaats gezet. Hij heeft bedankt. Uh, hij is tikjagrijnig. Uh, niet, niet onlogisch, natuurlijk. Ja, en ook teleurgesteld is Kadisha Ariep, Ze is een bekend Kamerlid staat weer op 30, net als de vorige keer... maar dat ziet er nu niet erg verkiesbaar uit... Tegelijkertijd heeft zij, zij zo'n uh, aanhang... dat ze misschien wel zoveel voorkeursstemmen haalt... dat ze toch weer terugkomt uh, in, in de Kamer. In totaal valt het wel erg mee met de slachtoffers. Want uh, een aantal bekenden, zoals uh, Gerdy Verbeet, de Kamervoorzitter... en oud-staatssecretaris Al Bayrak, die hebben al eerder bedankt. Dus daardoor ontstond er wel wat ruimte voor vernieuwing. Welkom Boom, dankjewel, vanuit Den Haag. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM... pleit ervoor dat ziekenhuizen op dezelfde manier... de VRE-bacterie gaan aanpakken. De zeer besmettelijke darmbacterie werd afgesloten de tijd aangetroffen in zeker zes ziekenhuizen in Nederland. Ik ga erover praten met Roel Coutinho, directeur van het Centrum infectieziektenbestrijding van het RIVM. Meneer Coutinho, goedenavond. Ja, goedenavond. Um, deze bacterie, die VRE-bacterie, wat doet die en waarom is die zeg maar eng en gevaarlijk? Nou, eng en gevaarlijk, dat valt mee. Um, het is eigenlijk een bacterie die gewoon uh, wij in onze darm hebben, uh, zoals heel veel bacteriën, maar die, uh, vooral bij mensen die bijvoorbeeld antibiotica gebruiken, uh, deze bacterie is, is uh, ja, eigenlijk van huis uit niet zo gevoelig voor antibiotica en dan kan die uitgroeien. En soms kan die, niet ook, kan die dan ook infecties uh, veroorzaken. Nou, dat gebeurt in een aantal landen. We hebben een jaar of tien geleden in Nederland ook dat soort problemen gehad. En nu blijkt dat er toch een aantal ziekenhuizen hebben die opnieuw uh, een aantal patiënten hebben met deze bacterie. En nou zegt u, wij pleiten voor dezelfde aanpak. Uh, ik neem dus aan dat dat nu, uh, heeft ieder daar zo zijn eigen protocol in? Nou, kijk, er zijn afspraken over hoe je deze, uh, dit soort bacteriën... dat zijn, wij noemen dat bijzonder resistente micro-organismen. Nou, een mooie naam, maar uh, er vallen dus allerlei... ook zo'n zo zo maatstadbacterie valt um, Maar En die wordt eigenlijk op een bepaalde manier aangepakt. Maar het probleem is dat uh, er heel veel mensen zijn met die VRE die uh, die bacterie bij zich hebben en daar helemaal geen klachten van hebben. Die hebben het gewoon in hun darm. Die zijn daarmee geïnfecteerd, maar hebben daar zelf geen last van. Maar die kunnen wel de bron zijn voor anderen. Ja, en wat je merkt is dat het ene ziekenhuis uh, daar als het ware veel meer achteraan gaat... en dat veel meer opspoort dan het andere. En daarvan hebben we gezegd, ja, dat is niet handig. Je moet toch hetzelfde protocol uh, volgen. En het andere is dat we gezegd hebben, we moeten een beter beeld hebben van wat er gebeurt... Want uh, ja, die, die bacterie verspreidt zich dus naar een aantal ziekenhuizen. Maar de eerste indruk is dat het niet precies dezelfde bacterie is. Er zijn verschillende soorten en daar weten we op dit moment te weinig van. Um, we zien nu de VRE-bacterie, we zien het vaker, multiresistentie-bacteriën uitbraken. Moeten we daarmee leren leven langzamerhand of is er een oplossing voor? Uh, er is niet echt een oplossing voor. Het is zo dat infecties uh, ja, in een ziekenhuis, uh, hoe naar dat ook is, en hoe vreselijk dat ook is, die horen er eigenlijk bij. Hè? Dus, dus één op de, ja, toch wel twintig mensen in het ziekenhuis, die loopt een infectie op. Dat zijn niet altijd met dit soort resistente micro-organismen. Dat kan bijvoorbeeld maar een operatie zijn. En af en toe heb je dus, uh, ja, zoals nu ook, uh, uitbraken... waarbij die resistente micro-organismen betrokken zijn, die resistente bacteriën. Dat kunnen dus bijvoorbeeld, uh, ja, dat kan de stavelen zijn... of het kunnen klepsiella zijn, Heel veel verschillende soorten... En uh, ja, de indruk is dat dat uh, meer voorkomt. Dat heeft te maken met het feit dat we meer antibiotica gebruiken. Ja, en het andere is dat er ook uh, meer verbindingen zijn tussen ziekenhuizen. Dus patiënten worden vaker overgeplaatst. En dus, als er in één ziekenhuis een probleem is... dan zie je dat dat ook naar andere ziekenhuizen kan verspreiden. En tenslotte nog even, kunnen we aan de voorkant... u zei het al, het toenemend antibiotica gebruiken ook bij dieren. Het wordt vaak als, als een van de schuldenaars aangewezen. Kunnen we aan die voorkant nog wat doen of zijn we daar al een beetje te laat mee? Nee, ik denk dat nou ja, die dieren die spelen een rol. Maar de meeste resistenties komen gewoon uit het behandelen van patiënten. Dus zowel in het ziekenhuis als buiten het ziekenhuis. En uh, wij zijn in Nederland... Uh, van huis uit eigenlijk spaarzaam met antibiotica. Hè? Als, u, als je met een kind naar de dokter gaat uh, en je, het kind heeft koorts, dan krijgt het niet meteen antibiotica. Dat heeft ook helemaal geen zin, want meestal gaat het om virale infectie. Daar werkt het ook helemaal niet bij. Uh, dus we doen het goed, maar we kunnen het beslist nog beter doen. Uh, en er zijn nu ook allerlei initiatieven om nog minder antibiotica te gaan gebruiken. Uh, en ja, het gaat er vooral om dat er uh, de antibiotica die uh, die dus ernstige infecties kunnen bestrijden... dat je die in reserve houdt voor de momenten dat het echt nodig is. En daar uh, moeten we denk ik nog meer aan doen dan nu. Maar ja, we leven in een globale wereld en uh, mensen reizen. Uh, en het zal niet mogelijk zijn om dit probleem alleen in Nederland op te lossen. Ik ga u zeer danken voor uw handige toelichting. Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Dank. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Uh, 85, beetje een grensgeval. Tom, jij mag me afkondigen. The walk of, uh, nou ja, moet ik wel kijken, zo'n jonge plaat. Walk of life natuurlijk van de Dire Straits. Het was uh, opnieuw een rustige dag op de beurs. Ook de rentes op de staatsleningen tonen niet uh, heel veel veranderingen. Toch Bert van Sloten, jij hier uh, spannend. Ja. Want Spanje is de hele dag al aan het nadenken of ze nou wel of niet... Extra geld van Europa willen? Ja, het is een beetje doet hij het of doet hij het niet. Hè? Voorlopig is het nog niet. Het is wel uh, wat naar buiten gekomen zojuist, want er is onderzoek gedaan door onafhankelijke bureaus voor de Spaanse regering over hoe dat nou zit met uh, de Spaanse banken. Een soort uh, stresstest. En uit dat onderzoek komt nu dat ze zo'n 50 tot 60 miljard uh, euro nodig hebben. En waar nu eigenlijk het wachten op is, is op het uh, aanvragen van de steun in Brussel. Maar is dat bovenop die 100 miljard die al is, nee, is toegezegd nee, nee, nee, aan gewassen? Nee, nee, nee, dit, dit is het bedrag wat Spanje zelf denkt ja, nodig ja, okay, te dus hebben. Dus minder dan en die 100 miljard. 100, precies, en die 100 miljard is beschikbaar. Um, en ja, wat er nu uh, moet gebeuren... is dat ze, ja, je moet de weg uh, naar... hoe heet het ook weer? Canossa maken. Je moet eigenlijk gewoon naar Brussel toe gaan... en zeggen, nou, dit is het bedrag wat we nodig hebben. Maar dat is ontzettend moeilijk voor de Spanjaren. En Daar hikken ze gigantisch tegenaan. Ja, vanavond zit ze niet in Brussel, maar in Luxemburg. Hè, de ministers van uh, ja. Financiën. Daar is de Spanjaard natuurlijk ook bij. Wat, wat wordt ook. daar verwacht van hem? Nou ja, de, je zou kunnen zeggen... in sporttermen, het spel is op de wagen... Uh, de ministers van Financiën zouden er wat over kunnen gaan zeggen... op het moment dat formeel die aanvraag wordt gedaan. En daar is echt gek genoeg het, het wachten uh, nog wel op. Dus natuurlijk, alle voorbereidingen zijn uh, getroffen. Maar het luistert een beetje nauw, want uh, Spanje wil gewoon eigenlijk... ook nog vooraf praten over de voorwaarden. Oftewel, ze willen niet dezelfde voorwaarden als die Grieken hebben gekregen. Dat je om de twee weken een trojka, dus drie uh, mensen op bezoek krijgt... die eigenlijk bepalen hoe jouw financiën geregeld moeten worden. Nee, dat willen ze wat, nou ja, wat netter geregeld hebben. Zodat in ieder geval de indruk blijft bestaan in Spanje, dat ze het zelf voor zeggen hebben. Bernhard Wientjes hadden wij net aan de lijn. En die zei, het is dus heel wisselend voor bedrijven in welke sector je zit. Uh, Air France KLM zit niet helemaal in de goede sector, bleek vandaag. Hè? Nee, er zijn uh, twee Nederlandse bedrijven... die eigenlijk vandaag uh, bleken niet in de goede sector uh, te zitten. Air France KLM is er één uh, van. Het is op zich een heel simpel verhaal. Door de crisis wordt er minder gevlogen. Er zijn hoge brandstofprijzen. Hoewel, die brandstofprijzen dalen wel weer de laatste dagen. Maar goed, door de contracten die ze hebben afgesloten, betalen ze wel vrij veel voor uh, de brandstof. Dan moet er bezuinigd worden. Vandaag dus de aankondiging bij Air France uh, KNM. Vijfduizend mensen gaan er uh, gaan eruit. Op beurzen zie je dan altijd een gekke beweging. Gisteren was er al een soort uh, nieuws wat eruit uitlekte. Toen ging het al vier, vijf procent omhoog. Vandaag gaat het ook weer uh, omhoog, dat, uh, dat aandeel. Dus uh, de beleg Vindt dat, uh, vind dat mooi nieuws. Voor de mensen is het wat minder mooi. Overigens, KLM, het onderdeel van Air France... zal zelf ook nog wel het een en ander moeten doen. Dat komt volgende week naar buiten. En ik zei twee, om dat verhaal af te maken. KPN gaat ook hopeloos onderuit op de beurs. Heeft er mee te maken, die wilde dat Duitse bedrijven uh, verkopen... om. Uh, te voorkomen daarmee dat ze over zouden worden genomen door een uh, rijke Mexicaan. Dat is mislukt. Dus ja, KPN zit een beetje met uh, onverkoopbare boel. En dan nog één vraagje, want dan denk je, er is geld tekort. Dus als ik met geld bij de bank ja. kom, krijg ik eerst koffie en dan een hele ja. hoge rente. Maar die koffie kan misschien nog wel, maar die ja. hoge rente kunnen we vergeten. Ja, ja welkom meneer Van het Hek. Uh, heeft u uw geld bij u? Daar is het gat van de deur. Ja. Dat is het ongeveer. Want? want ze hebben het niet nodig. Uh, de, de rentes, daar zie je het aan, uh, gaan omlaag. Ongeveer een half procent is er uh, af. En ze hebben dat Geld niet nodig. De afgelopen tijd hadden ze wel geld nodig. En ze hadden geld nodig omdat de eisen waren strenger geworden. Ja, de banken hadden meer buffers nodig, financiële buffers. Dus die gingen geld ophalen op de markt. Maar ja, dat is binnen. De banken zijn binnen, om het zo maar eens te zeggen. De, de kapitaaleisen, daar voldoen ze helemaal aan. En er is nog een reden. Die Europese Centrale Bank, waar we het ook wel eens over hebben, die ECB, die leent heel erg goedkoop geld uit. Voor 1% kan je daar geld lenen. Nou, wat zal je daar nog een beetje, meneer van het hek, gaan ontvangen? je koffie kan er nog wel af, maar verder niet, denk ja, ik. Kort nog, het stimuleert dat tenslotte toch dat mensen dan dat geld weer meer gaan uitgeven? Nou ja, het... Zou dat een bijkomend effect kunnen zijn? Elk nadeel heeft een voordeel, ja. Tom. D dat zou het kunnen zijn. Ik bedoel, waar moet je anders naartoe met, uh, met het geld? Je kan gaan beleggen, ben je het ook nooit uh, helemaal zeker van. Maar uh, ja, als je het uitgeeft, kan het natuurlijk altijd de economie stimuleren. De oproep is duidelijk, Bert versloten. Dankjewel wel met alle beursschommelingen van vandaag. Er doen dit jaar veel Nederlanders mee aan de Tour de France. Rabobank neemt er zes mee, Argos vier. En vandaag werd duidelijk dat Vakant Solij vijf Nederlanders meeneemt naar Frankrijk. Ze presenteerden vandaag in Breda de Tourploeg en Steven Dalebout was erbij. We gaan proberen natuurlijk voor een ritzegen. Dat is natuurlijk het mooiste in de Tour. Kijk, dat zijn de woorden die we willen horen op zo'n Tour-presentatie. De kick-off van de Tour de France gaat vandaag beginnen. Op de eerste dag van de zomer... ...lijkt in de ogen van ploegleider Michel Cornelissen de zon te schijnen. Vakantse Leij won dit jaar al de koninginnenritten in de Giro d'Italia... ...en in de Ronde van Luxemburg. In Parijs-Nice werden zelfs drie etappes gewonnen. Dus moet het nu in de Tour ook gebeuren. Ja, precies. En uh, je ziet ook dat iedereen erin gelooft. Uh, door, die, door die successen die we behaald hebben... Uh... Ja, is de ambitie groot en die ambitie is terecht. En we winnen de koninginrit in de Giro, het podium in de Giro. Dus uh, ja, we zijn een heel optimistische ploeg altijd, maar wel, uh, wel wat, wat kan. Goed, denk even mee. Hij was vijfde in Tireno Adriatico. Eigenaar van twee schapen en liefhebber van oesters. En over vorig jaar mogen we het niet meer hebben. Over wie hebben we het dan? Johnny Hogeland, uiteraard, hij en zijn schapen. Ja, hij was al zeker van een plekje in de tourploeg. Net als Wout Poels trouwens, Leo Westra en de Italiaan Marco Marcato. De Belg Chris Boekmans, de Zweed Gustav Larson, de Spanjaard Rafa Vals... En Kenny van Hummel en Rob Ruig uit Nederland, werden daar nog aan toegevoegd. Ja, ik heb gisteravond telefoon gehad en uh, ja, toen is eigenlijk de knoop doorgehakt dat ik mee ging naar de Tour. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel mooi berecht en uh, ja, nu kan ik me gaan focussen. Rob Ruig was vorig jaar vrij onverwachts de beste Nederlander in de Tour de France. Hij werd 21e. Maar daarna hoorden we niet zoveel meer van hem. Dit jaar kreeg hij nog een knieblessure overheen ook. En nu, nog steeds, is hij niet op het niveau van vorig jaar. Kijk, vorig jaar was ik in hele goede vorm. Ik had... Weliswaar veel meer wedstrijden dan, uh, ja, dan dit moment. En uh, ja, nu is het nog een beetje de vraag waar ik sta. Alleen uh, ja, mentaal ben ik wel veel rustiger ten opzichte van vorig jaar. Je weet een beetje wat je te wachten staat. En uh, ja, met die rust uh, dat kan in je voordeel gaan werken in de Tour de France. Als de deze Tour prijzen pakt, dan zou het maar zo Wout Poels kunnen zijn die daar verantwoordelijk voor is. Ja Wout? Zei de vriendelijke gastvrouw op het podium. Waar gaan we voor? voor Wout Poels zag er afgetraind uit. Hij lijkt nog wel magerder dan vorig jaar. Ja, misschien komt het omdat ik mijn haren nou kort heb. <laughs> misschien ligt dat daar aan. Maar uh, nee, volgens mij is het wel een beetje hetzelfde. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ja, het klinkt een beetje als een raar begin van een gesprek, maar het is voor een wielrenner, voor een wielrenner over het algemeen een goed teken. Uh, ja, nee, Als ze zeggen dat je mager zat, dat is uh, ja, een soort compliment. En ja, als je de berg op moet? Ja, inderdaad. Je moet gewoon, uh, voor de toer uh, moet je goed scherp zijn en uh, niet te zwaar. Uh. Ja, gewoon goed in orde. Pools werd vorig jaar ziek in de Tour en stapte af. Dit jaar won hij al de rit in de ronde van Luxemburg. Het geeft Pools vertrouwen voor de komende Tour. Ja, ik probeer natuurlijk uh, voor een overwinning te gaan. Dat is natuurlijk heel lastig, maar uh, ja, dat zou natuurlijk helemaal geslaagd zijn. En uh, ja, ik wil in de bergen gewoon met de beste mee uh, naar boven... En, uh... Dan gaan we het zien. Dankjewel. je wel. En dan is er ook nog het beest. Leo Westra heeft al grote prijzen gepakt dit seizoen. Hij versloeg in het voorjaar in Parijs-Nies klassementsmannen als Wiggins. Maar daarna ging het bergafwaarts. Westra lijkt wel op tijd weer goed te zijn voor de Tour de France. Dat bevestigde hij gisteravond nog maar eens toen hij Nederlands kampioen tijdrijder werd. Gisteren reek alweer echt een, een goede redelijke tijdrit. Er zat echt weer, weer power achter en... Ja, daar ben ik heel blij mee. Dat het niet meer slecht was. Het was gewoon echt een goede tijdrit. Ik kon echt goed de goede versnelling draaien. En uh, ik denk dat het heel, heel goed was voor het, voor het vertrouwen ook weer richting de tour. En dan hebben we het nog niet eens over Johnny Hogeland gehad. De vakantieleiploeg van 2011 werd herinnerd als de ploeg van de prikkeldraadaanslag op hem. De ploeg van 2012 moet volgens ploegleider Cornelissen herinnerd worden. Uh, nou, zeker niet door een uh, prikkeldraadincident, maar uh, door een ritzegen. En, uh, ja, dat zou een geweldig zijn voor deze ploeg. Michel Cornelis hoorde u van vakantsolei. Er is nog steeds veel ophef, want we gaan het over aan de lijn hebben... over dat filmpje van de Rotterdamse agenten... die een verdachte nogal hardhandig aanpakt. Vandaag heeft de verdachte aangifte gedaan... en de nationale ombudsman onderzoekt de zaak. Vraag is natuurlijk, wat moet er met de agenten gebeuren? Ze zit voorlopig ziek thuis. En de stelling waar u op kunt reageren is... de schoppende Rotterdamse agenten moet worden geschorst. Bent u het daarmee eens of oneens? Uh, laat het ons weten. Bel, uh, kunt straks in de uitzending het vertellen op 0800-1121 of stem via de website www.radio1.nl en ga dan naar de sportzomer. En hey, wat beter beveiligd printen dan op een Konica Minolta Multifunctional? Nah, dat bestaat niet, man. Echt wel. Nieuw. PIS-Up Secure voor Konica Minolta Multifunctionals. De optimale oplossing voor absolute informatieveiligheid. Kijk op veiligerbestaatniet.nl.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 250.000 kinderen hebben nog geen eigen paspoort of identiteitskaart. Vanaf dinsdag hebben ze een eigen reisdocument nodig om naar het buitenland te reizen. Bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders is dan niet meer voldoende. De Mauschauset zegt dat er geen noodpaspoorten worden afgegeven omdat ouders op tijd zijn gewaarschuwd. Het is minister Leers niet gelukt om afspraken te maken met zijn Iraakse collega over gedwongen terugkeer van asielzoekers.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 De agenten die de verdachte schopte en haar collega die toekeek... zijn niet geschorst, benadrukt de politie Rotterdam-Rijnmond. En het KNMI, we praten er al de hele middag over... waarschuwt voor extreem weer in de zuidelijke helft van Nederland. Er zijn hevige onweersbuien met hagel- en zware windstoten op komst. Plaatselijk kan in korte tijd veel regen vallen. De NS laat vanwege de verwachte weersomstandigheden... minder treinen rijden rond Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Schiphol. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Weer met Marco Verhoef. Marco, zeg het maar. Is ja, de, het al zover? de buien trekken nu zo'n beetje uh, Zeeland binnen en zullen rap in Brabant volgen en dan langzaam maar zeker uh, naar het noorden trekken. En dan komen we uiteindelijk nog wel wat in Limburg aan en ja, dan krijgt eigenlijk het hele land er wel mee te maken. Uh, de zwaarste buien trekken dus uh, nu uh, zo'n beetje binnen met onweer erbij. Flink wat onweer kan hagelen. Uh, veel water in korte tijd. Dat zal overigens heel plaatselijk zijn, want niet overal is het even nat. En windstoten zijn mogelijk zo tussen de 80 en 100 kilometer per uur. Die buien die lopen in de loop van de avond over het land en zullen rond middernacht het noorden van het land gaan verlaten, of net iets daarna. Dan is het de rest van de nacht overwegend droog met een temperatuur van 11 graden. Overigens steekt er na die buien wel een stevige wind op. Die gaat waaien uit het zuidwesten, wordt bij zee krachtig en misschien wel hard. Windkracht 6 tot 7, en ook morgen staat er veel wind uit die richting. Morgen een wisselend bewolkt beeld met zonnige momenten... maar ook stapelwolken en in de loop van de dag weer een paar buien. Misschien wel weer met een klap onweer, maar ze zijn niet zo heftig als vandaag. Temperaturen ongeveer 18 graden, dat is ook zaterdag het geval. Dan is het wat minder buiig, maar zondag wordt het weer natter... en blijft het aan de frisse kant. AMB Verkeersinformatie. Het is drukker dan normaal op donderdag. Dat heeft ook te maken met een aantal aanrijdingen. Het verkeer heeft last van vertraging het meest rond Amsterdam en Utrecht. Dit zijn opvallende files. A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blaaikum en Eembrugge 6 kilometer. Verderop op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat tussen Stroe en de afrit Hoenderlo 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Raasdorp en Amstelveen 9 kilometer... door een gekantelde aanhanger. De weg is daar wel weer vrij. A50 Arnhem richting Oost tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 9 kilometer. En door voor ongeluk op de Duitse A40 kan het verkeer richting Duisburg op de A67, Eindhoven richting Venlo, vanaf het, vanaf het knooppunt zaarder Heiker omrijden via Münchengladbach over de A73, A74 en de A61. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bijna vier minuten over half zeven. Straks aan de lijn, maar eerst het nieuwe Griekse kabinet dat rond is. De nieuwe premier Samaras heeft zijn ministerploeg bekendgemaakt. Conny Keese in Athene. Um, ja, wij zijn natuurlijk toch wel benieuwd wat zijn de belangrijkste... maar ook vooral de opmerkelijkste benoemingen. Ja, de opmerkelijkste, opmerkelijkste benoeming vind ik toch wel de minister van Financiën... die niet uit de conservatieve partij van Adonis Samaras komt. Die Vasilis Rapanos uh, is weliswaar een bankier... maar die wordt toch meer geassocieerd met links. Hij is uh, jarenlang uh, adviseur geweest van een voormalige socialistische premier. Ja, en verder uh, zitten er niet alleen politici in deze regering. Als ik even goed geteld heb, uh, zijn er zeker veel. 15-15 mensen die academici zijn, technocraten, diplomaten, uh, oud-militairen, uh, een ondernemer en tevens ook milieuactivist. Dus het is een gevarieerd uh, gezelschap. Um, drie partijen, in Griekenland dat is men niet gewend, daar is dat, heeft dat ook gevolgd, is het een ander kabinet dan dat je zeg maar, in het verleden zag? Ja, dat is natuurlijk al uniek. Hè? Het is voor de eerste keer dat, uh, dat er hier een coalitie-regering is... Uh, die door drie partijen wordt gesteund. Maar uh, dit is toch duidelijk uh, een regering van één partij. Uh, van de conservatieve partij Nieuwe Democratie. Uh, en het heeft een duidelijk centrum rechts... Uh, maar misschien liberaal signatuur. Er zitten een aantal ervaren politici van die partijen... die al eerder ministersposten hebben gehad in conservatieve regeringen. Uh, maar ook wel wat jonge nieuwe gezichten. Uh, er zitten dus geen parlementsleden en vooraanstaande leden van de twee partners... de Socialisten en Democratisch Links in. Dat uh, zijn dus de academici en de technocraten... die door die twee coalitiepartners naar voren zijn geschoven. Ja, En, en de premier zelf zit ook al heel lang in de politiek. Conny. Ik, ik las ja. een verhaal over hem, dat hij in het verleden een bouwproject had uh, gestart en dat hij dat door de helft van zijn dorp had laten uitvoeren. Dat klinkt natuurlijk alsof het toch een beetje iemand is die diep in die cliëntilistische cultuur van Griekenland zit. Ja, dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar hij is er natuurlijk ook een jaar of tien uit geweest. Uh, hij is nu weer terug, uh, teruggekomen. Ja, we, we moeten het uh, afwachten. Het is, als je naar zijn regering kijkt... dan is het toch inderdaad een, uh, bijna een uh, conservatieve regering. Maar uh, ja, ze worden wel uh, gesteund door uh, twee partijen. Dus daar zal hij wel rekening mee moeten houden. Ja, en, en met z'n allen naar Brussel nu. En nu met z'n allen naar Brussel. En dat is ook letterlijk. Hè? Want uh, volgende week, als de regeringsleiders bijeenkomen... dan gaat premier Samaras, maar uh, partijleider Venizelos van de Socialisten... en uh, uh, Couvellis van Democratisch Links, die gaan ook mee. Uh, ja, uh, het, is, het is eventjes afwachten uh, wat, daar, uh, wat daar gaat gebeuren. En of, het, of de samenwerking tussen die drie partijen goed gaat. Het lijkt wel goed te gaan, maar er moeten natuurlijk... moeilijke beslissingen worden genomen. Wij blijven het volgen en jij volgt. Het voor ons daar Connie Kees Zeker. vanuit Athene. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carrasso en Tom van ja. Heck.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab taube oren, wijs een baard en zit in garden. Mijn honderd enkel spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Tuurlijk. Haus am See van Peter Fox. Een enorme hit in Duitsstalige landen. En hier ook wel een beetje in april 2009 kwam het hier... Uh of ietsje later tijdens de tour, geloof ik, hè Tom? Ja, toer, de top 10 winnen. De Duits toerplaatje De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. De agenten die eerder deze week een man schopte in Rotterdam... voor zijn aanhouding zit ziek thuis. In de sportzomer spraken we dinsdag de filmer van deze beelden. En hij vertelde er het volgende over. Ja, ik heb alles uh, gezien vanaf het begin. Uh, ja, die man uh, lag gewoon te slapen. Die man was dronken en uh, sliep op de weg. En uh, toen begint uh, de filmpje eigenlijk. Dan zie je die man tegen de de, de gebouw aan Toen ging uh, die vrouwelijke agent een beetje uh, schoppen en zo. Hij was uh, denk ik uh, helemaal buiten de wereld, helemaal dronken. hij, hij kon helemaal niks doen. De vraag is nu zeggen die beelden genoeg en is er zo duidelijk sprake van buitensporig geweld dat deze agenten op zijn minst geschorst had moeten worden of gaat dit veel te ver omdat we helemaal niet weten wat er precies gebeurd is en veroordelen we de agenten veel te snel. Daarover gaat aan de lijn vanavond in de stelling waarop u kon en nu ook kunt reageren is nog steeds de schoppende Rotterdamse agenten moeten worden geschorst. Kunt ons gratis bellen op nummer 0800 1121 of meestemmen op www.radio1.nl. En eerst aan de lijn is Gerrit van der Kamp, voorzitter van van de ACP. Goedenavond, meneer Van der Kamp. Goedenavond. Bent u het eens met de stelling? Nee, ik ben het niet eens met de stelling. Nee, u vindt niet dat zij uh, uh, nu al moet worden geschorst? Uh, inderdaad, klopt. En waarom? Nou, omdat uh, we leven in een beeldmaatschappij... en we zijn inmiddels zover dat we alles wat we op beeld zien... Uh, op meteen vertalen naar een mening, een oordeel en verderoordeling. En dat is hier ook aan de orde, terwijl... Het zeer de vraag is of dit alle informatie is. En als u net degene hoort die het filmpje heeft gemaakt en als u de beelden daarbij optelt, wat, wat is uw indruk dan van de situatie? Nou, dat ik uh, inmiddels een paar dagen later uh, gehoord heb uh, dat er ook andere getuigen zijn. Uh, ook mensen in die omgeving die inmiddels gehoord zijn uh, door de politie. Uh, en waaruit blijkt dat er uh, daadwerkelijk ook nog wel andere dingen zijn voorgevallen. Eerst in de richting van de collega's. Uh, en dat op maar zeer de vraag is of dit beeld het enige is wat de werkelijkheid is. Het komt trouwens bij dat uh, de vraag ook is wat uh, via de radioverkeer van de politie aan de orde is geweest wat de opdracht was. Uh, ook is niet bekend of deze persoon... Uh, iets anders had gedaan daarvoor al op een andere plek. En of dat al dan niet met geweld is geweest, dat is in het verleden ook gebleken. Ja, maar wacht even, want... Er zijn het... feiten en omstandigheden die niet meegewogen zijn. Ja, het en het, het zou kunnen, als ik u zo hoor, dat de instructie oh, ja. is geweest vanuit het hoofdbureau, uh, schop de man. Nou, ja, kijk, de instructie kan uh, vele lijn geweest zijn als die persoon uh, daarvoor elders is geweest, wat uh, uit dit filmpje niet blijkt, dat je ook de informatie daaromheen niet. En uh, daarom pleiten wij ervoor om dit eerst allemaal op de rij te hebben. En dan te kijken hoe of wat. En op het moment uh, dat we dat allemaal in beeld hebben, dan pas tot een conclusie te komen. Want ja, dat doen we in principe natuurlijk ook gewoon met uh, verdachten die aangehouden worden en daar een onderzoek naar plaatsvindt. Dus wij uh, vinden dat politiemensen uh, dat zoals we in dezelfde situatie zijn. We willen eens weten hoe of wat en dan pas een conclusie trekken. Um, uh, uw argumenten zijn duidelijk. Uh, rest wel dat veel mensen als enige informatiebron dit filmpje hebben. En er zijn stemmen wel eens die opgaan die zeggen... Dat de politie zou zelf ook in dit soort gevallen... of in een aantal gevallen die ze zelf kiezen... bijvoorbeeld dingen moeten opnemen om wat dat betreft een soort andere... Is dat iets waarvan u denkt dat zouden we ook meer moeten doen? Nou, er zijn ook experimenten mee gaande. We nemen steeds meer op. Uh, en dat blijkt ook uh, dat dat in sommige gevallen werkt. We werken bijvoorbeeld ook met bodycamps... En... Er zijn ook proeven om het in de voertuigen aan te brengen waarmee collega's uh, surveilleren. Uh, dan heb je in ieder geval een deel meer informatie. Maar wat ik al zeg, niemand weet wat eraan vooraf gaat. We hebben in het verleden situaties gehad uh, waar mensen wel veel gedronken hebben. Maar dan ook ongevoelig zijn voor bijvoorbeeld pepperspray. Uh, en voor zover ik nu van collega's hoor die omstanders hebben gesproken. Is het ook zo dat er mogelijk door die persoon zelf eerst geweld is gebruikt. En dat in tegenstelling tot wat de getuige die het opgenomen heeft heeft verteld. Um, ja en die... die en op grond daarvan zeg ik dus: van ja, oordeel niet te snel. We willen met z'n allen dat de politie straf optreedt daar waar het moet. Dat moet allemaal binnen de perken van uh, proportionaliteit, is dat met een duur woord. Um, en dat wordt nu onderzocht. En ik vind dat dat uh, de weg is hoe het hoort. En uh, politiemensen dus uh, het gewoon verdienen dat dat op een nette manier gebeurt. En tot die tijd uh, wachten wij dat gewoon af en staan we voor onze mensen. Vindt u dan ook uh, het feit dat de Nationale Ombudsman al meteen besloten heeft om een eigen onafhankelijk onderzoek in te stellen, vindt u dat iets uh, uh, voor zijn beurt? Nou, ja, ik vind het wel snel, want uh, de Nationale Ombudsman mag dit soort dingen natuurlijk uh, in beginsel best bekijken. Dat is uh, buiten kijf. Maar... Uh, wij vinden dat je eigenlijk eerst de uitkomsten van het onderzoek zelf even moet afwachten en dan pas uh, zo'n stap zou moeten doen. Want afhankelijk van die uitkomst uh, is er misschien al veel vragen beantwoord. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor dit onderzoek en op die manier vindt het ook plaats. Dus, um, ja, u zegt, overtrek, uw punt uh, is duidelijk. Even wachten. Even wachten. Ja, we blijven even bij ons, meneer Van der Kamp. We gaan uh, naar de eerste luisteraar. Goedenavond aan de lijn. Hallo. Ja, de schoppende Rotterdamse agenten moet worden geschorst. Bent u het daarmee eens of oneens? Ja, nou, dat zal onmiddellijk moeten gebeuren. Want nou, daar blijft er een, een, iets hangen van, hebben ze zichzelf ziek gemeld of uiteindelijk, of, of hebben ze dat geadrieerd gekregen? Dus want ik vind ook dat, uh, want dat u zegt u bent overtuigd beetje... van, van, van haar schuld dat ze geschorst ja, moet worden? Ja, ik heb, ja, ik heb uh, gisteravond ook uh, bij FBS 6 het nieuws nog uh, gehoord. En er waren ook enkele getuigen en die zeiden dat hij meteen niks had gedaan. Goed, dank dus... voor uw uh, reactie. Wij gaan naar de volgende beller. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond Tom, je spreekt hier met Henk van der Pol uit Nijmegen. Ja, ga je Nou, de agenten, die hoeft dus per se niet geschorst te worden... want het is naar mijn mening een half filmpje... die meneer is gaan opnemen toen die agent is gaan schoppen. Wat er vooraf gegaan is, dat weten wij niet. En ik vraag mijn eigen af wanneer er een keer een filmpje komt... wanneer een agent in elkaar geslagen wordt. Ik vind, er moet meer onzacht voor de politie zijn... en diegene, die man, die heeft dus vandaag aangifte gedaan. Ik denk dat er ook nog een handige advocaat achter zit... die gezegd dat jong, doe dat... Nou maar, dan gaan we eraan. Dat is mijn mening. Uw punt is helder. Op basis van dit filmpje niet zo'n oordeel. Dank nee, u wel. precies. Wij gaan naar de volgende beller. De schoppende Rotterdamse agenten moet worden geschorst. Goedenavond. Ja, goeiedag met uh, Paul Bischof. Bent u het uh, eens met de stelling? Ja, die, die moet zeker worden geschorst. Want uh, waar de meneer van de politie het over heeft... de propo proportionaliteit inderdaad na het duur woord... Dat, dat, is, dat is hier niet aan de orde, hè? want die meneer ligt weerloos op de grond. Ja, de meneer stond wel op, hè. Vindt u dat we op basis van dit filmpje een, een, een goed oordeel kunnen vormen over de hele situatie? Ja, maar omdat het niet gaat om wat er daar vooraf is gebeurd, gaat gaat niet om. Het gaat op het moment op zich. En daar, daar is geen acuut geweld nodig. En dat is het hele punt. Dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Zegt u het maar. Goedenavond, Willem Bauer. Ja, ga je goed. Ja, ik, uh, ik, ik ben het zeer zeker eens met de stelling. Uh, ik zou zelfs nog verder willen gaan. Deze agenten zou onmiddellijk ontslagen moeten worden. Het is natuurlijk te gek voor woorden. Uh, uh, het maakt geen uit dat er aan vooraf is gegaan. Er is geen enkele legitimatie om, uh, om, om dergelijk geweld te gebruiken. Ja. En als ik meneer Kamp even, even mag, mag uh, aanvullen. Uh, als er inderdaad uh, uh, al geweld aan vooraf is gegaan... Dan is het natuurlijk te gek geworden dat er een tweede agent met zijn handen in zijn zakken staat te wachten uh, of er iets gebeurt. Als het dan echt uh, op basis van geweld van de manier die hartstikke dronk op de grond ligt, uh, zou zijn gedaan, dan had hij toch wel wat, wat actiever uh, deelgenomen aan het geheel. Uw waarneming en uw redenering is duidelijk. Ik dank u zeer. Laten, we dat, dat, uh, laten we dat gelijk even voordat we naar de andere luisteraars uh, gaan voorleggen aan meneer Van de Kamp. Meneer Van de Kamp, die tweede agent die erbij stond en in eerste instantie uh, niet reageerde, wat was uw indruk daarvan? Nou, ik, ik ga niet interpreteren wat ik wel of niet heb gezien. Ik kan zelfs niet uh, beoordelen of, en dat lijkt er allemaal wel op, uh, of die klappen en schoppen al dan niet raak zijn geweest. En dat is precies waar het allemaal om gaat. Hè. De afstand is groot. Je kunt het niet zien. Niemand van de uh, luisteraars uh, dan wel, uh, nog ik, nog u, bent daar geweest. En uh, ja, mijn ervaring is ook na vele jaren uh, politiewerk, dat wat je ziet uh, op die beelden lang niet altijd betekent dat je alles goed hebt gezien. En ik vind het nogal ver gaan dat iemand uh, dan geschorst moet worden dan wel ontslagen als daar nog niet eens een uh, fatsoenlijke toetsing heeft plaatsgevonden. Dat is bijna dat een politieman of vrouw nog minder rechten heeft als een gemiddelde burger. En uh, dat lijkt me echt veel te ver gaan. Zo gaan wij daar niet meer om in Nederland. En ook in dit geval niet. Uh, ik heb nog wel een vraag voor u. Want u zei in uw eerste deel uh, dat uh, daarvoor natuurlijk... Uh, er ook een vorm van geweld zou kunnen zijn gebruikt. Is het gedrag wat iemand de voorafgaand aan dit incident vertoond heeft... in dit geval het slachtoffer... is dat mede bepalend voor hoe je iemand aanpakt bij de aanhouding? Of gaat het puur maakt dat op zich niet uit hoe iemand zich verzet bij de aanhouding zelf? Ja, dat kan uitmaken. We hebben in het recente verleden situaties gehad... waar ook sprake is geweest van dronkenschap. Waar collega's daar naartoe zijn gestuurd... en waar bekend is dat die persoon bijvoorbeeld een mes bij zich had... en daar de meest gevaarlijke toeren mee uithaalde. En als collega's daar dan niet ter plekken komen... Uh, dan weet je dus niet exact uh, hoe dat er precies uitziet. En uh, ja, dan komt er een situatie dat je het zeker voor het onzekere neemt. En dan kan het dus zijn dat op grond van die informatie, ook al lijkt het voor omstanders niet juist, toch proportioneel is. Er wordt, uh, er wordt nog steeds gebeld voor de stelling. De schoppende Rotterdamse agenten moeten worden geschorst. Aan de lijn, goedenavond. Dag, met André Vrijters. Goedenavond. Bent u het eens met die stelling? Die mevrouw mag wat mij betreft beslist niet geschorst worden. Beslist niet. Ik heb namelijk van mensen uit Rotterdam gehoord... daar was een, iemand is bij geweest als getuige... die heeft gezien tot die meneer tot twee keer aan toe... deze mevrouw eerst in het gezicht heeft gespuugd. En als dat gebeurt, dan is er maar één oplossing... en dat is iemand gewoon finaal flink onderuit schoppen. Goed, uw ja, stelling is duidelijk. Dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Zegt u het maar eens of oneens? Goedenavond, oneens. Want? Want, um, um, een, wellicht een bureaufunctie zou een goed idee zijn, maar om iemand te schorsen op wat er in de media vertoond wordt. En de, de rol van de media mag hier ook wel eens uh, ter discussie gesteld worden. Heeft de media die die meneer die filmde uh, van tevoren gehoord wat zijn rol is, bijvoorbeeld? Ja, de, de, de, de, het filmpje wordt gewoon, ja dat is in de moderne tijd, hè, dat wordt op het net gezet. En de, daar is verder uh, geen enkele uh, ja, controle meer op. Iedereen kan alles op het net zetten. En dat is in dit geval ook gebeurd. Hè? Nou, dan geeft u zeg, eigenlijk al het antwoord. Dat het te gek is dat uh, vanuit zulke uh, filmpjes iemand geschotst wordt. Of, er wordt zelfs geroepen ontslaan. Uh, dan laten we de recht uh, in de handen van de media en de filmpjes. Dat is natuurlijk absurd in deze wereld. Goed, hartelijk dan dank zeggen. voor uw dank reactie. Aan de lijn, goedenavond. Uh, goedenavond, ben ik aan de beurt? U bent aan de beurt, zegt u het maar. Bent u het okay. eens met de stelling? Met Jan van vroeg. Ik ben het absoluut oneens met deze stelling. want ik, ik, ik vraag hem echt af waar wij als Nederlandse burgers mee bezig zijn om hierover te oordelen. Ik heb uh, op radio Rijnmond, heb ik het gevolgd gelijk vanaf uh, dinsdag of maandag dat het, op, uh, dat het op internet verscheen. En uh, hun hebben ook verslaggever naar, toegestuurd naar die buurt. En die heeft ook uh, buurt, verschillende buurtbewoners ook gesproken. En we hebben verschillende buurtbewoners onafhankelijk van elkaar verklaard, die het allemaal hebben zien gebeuren, voordat die meneer begon te filmen, dat die beste man, die dronken man, ook agressief was. En zelfs zeer agressief inderdaad ook gespuugd heeft en ook... Uh, geweld heeft gebruikt tegenover die agent. Nou, sorry, maar dan vind ik het volledig dat die agent in hun recht staat. om die man gewoon inderdaad, finaal, gewoon tegen de grond te werken. Want dat mogen wij ook niet als, als gewoon andere burgers die niet dronken zijn. En dan worden wij ook in de boeien geslagen. Dus ik, ik snap niet waar men het over heeft. Oké, okay, dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Zegt u het mij eens of oneens? Hallo, met mij? Ja, met mij. Zeg het maar of u het opeens of oneens bent. Ah, ik ben het volledig eens met de stelling. Want? Ik vind het een vrijbrief als we het toelaten. Ze dus moet wel geschorst worden. Je ziet duidelijk dat er een hele stukken momenten zijn van uh, weerloosheid. En dat zij niet in gevaar is. En dat ze gewoon dan toch doorgaat met geweld. En ik denk dat het een uiting is van misschien stress... of dingen niet aankunnen in andere situaties. En dan pak je iemand die gewoon uh, niets meer kan doen. Ja. En als dit uh, goedgekeurd wordt en gedoogd wordt... dan is het een vrijbrief. Dan zullen meer agenten het gaan doen. Ik dank u voor uw reactie, dank u wel. Oké. Dan gaan wij terug naar uh, Gerrit van de Kamp van de politievakbond. Uh, meneer van de Kamp, la laten we het even hebben over wat voor impact dit kan hebben op de politie. Hè? Dat, dat heel Nederland aan het oordelen is over uh, wat, ze, wat ze hebben gezien op dit filmpje. Wat, dit, wat doet dit met, met de politiekorps, denkt u? Ja, dit is natuurlijk bij de collega's gesprek van de dag, dat kan ik u verzekeren. En, um... Dit is ook waar politiemensen aan blootstaan, iedere dag weer. En dat weten ze ook. Ze weten ook dat er veel opnames gemaakt kunnen worden... en dat het op het net geplaatst kan worden. En dat betekent dus dat iedereen zo professioneel mogelijk... zijn werk probeert te doen. En als dit dan gebeurt en een reactie uit de samenleving is zo... terwijl uh, niet eens duidelijk is hoe het precies zit... Um, ja, dan kan ik u wel vertellen dat politiemensen hier absoluut niet blij mee zijn. Zij moeten de veiligheid garanderen. Ze proberen dat zo goed mogelijk te doen. En uh, ja, um, dan vinden ze in ieder geval dat op zijn minst een eerlijke behandeling... om dat uit te zoeken en voordat iedereen een oordeel heeft. En u heeft net al gehoord van uh, mensen die uit het Rotterdams hebben gesproken. Kijk, ik heb al wat meer informatie uit het onderzoek... en dan ga ik niet uit de school klappen. Maar het klopt wel dat de lezing veel verder strekt dan alleen maar dat filmpje. U bedoelt dat, u, bedoelt, u bedoelt dat daarvoor wel degelijk geweld tegen de politieagenten is gebruikt door deze verdachte? Ja, en er zijn middelen ingezet op een andere manier die niet effectief zijn geweest. En dan heeft u het over de pepperspray. Ja. U zei al eerder, liet u doorschemmen omdat de man uh, gedronken had, werkt het pepperspray niet? Nou ja, kijk, een pepperspray, daar weten wij de afgelopen uh, nou anderhalf jaar van, dat mensen die onder invloed zijn daar niet of nauwelijks op reageren. En op het moment dat die dingen gebeuren... en ik ga nog bevestigen en nog ontkennen... wat daar precies aan geweld is toegepast door die persoon... maar uh, dat speelt absoluut een rol. En dat is dus het punt, hè? Van, je ziet het niet, de beelden zijn ook niet super scherp. Ik geef ook maar aan dat los van um, wat je daar ziet... het ook de vraag is in hoeverre die persoon geraakt is. Um, zelfs dat is nog een punt van discussie. Maar um, oordelen op alleen deze beelden... zonder dat je de context kent dat gaat ons absoluut een stap te en Dat verdienen politiemensen niet. Ik ga u uh, danken voor uw uh, toelichting... en het feit dat u bij ons in de uitzending wilde zijn... en uw uitleg. Heer Van der Kamp van de politieman. Dank wij, u wel. Wij danken uiteraard uiteen. ook de luisteraars... die uiteraard. hebben gebeld naar uh, aan de en lijn. En dat is de uitslag van uh, zeg maar de tussenstand op het internet? Op internet 433 uh, mensen hebben gestemd tot nu toe op de stelling. De schoppende Rotterdamse agent moet worden geschorst. 66% is het daarmee eens... 34 is het daarmee oneens. U kunt blijven stemmen, uiteraard. En u hoorde Henk van der Kamp vanuit het politieoogpunt. Wij gaan er even uit voor het nieuws van 7 uur. En de sportzomer gaat natuurlijk door tot 11 uur... want vanavond is ook de eerste kwartfinale. Ja, en voor die tijd gaan we het hebben over de geschiedenis van de voetbal. En u had het van ons nog te goed, het noodweer in Paramaribo. Tot zo. Zometeen tussen half 8 en 8.